Meijer met het NOS Journaal. Door een explosie in een biotechbedrijf in China... zijn acht mensen om het leven gekomen. De explosie was bij een bedrijf dat onderzoek zou doen... naar onder meer diervoeding, steenkoolproducten en bouwmaterialen. Na de ontploffing was een gelige rook te zien. Over de oorzaak is nog niets bekend. Een Amerikaanse tv-presentator van NBC zegt dat haar familie bereid is... om de mogelijke ontvoerders van haar moeder te betalen... De vrouw van 84 verdween een week geleden. De politie heeft nog geen idee wie of waar de daders zijn. De mogelijke ontvoerders eisen miljoenen dollars in bitcoin. De vier grote Amerikaanse techbedrijven... verwachten dit jaar zeker 500 miljard dollar te investeren in datacenters. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Amazon, Google, Microsoft en Meta. De bedrijven investeren ook in Nederland. Google opende in november nog een nieuw datacenter in Winschoten... Microsoft wil zijn datacenter in Middenmeer uitbreiden. Er is geregeld kritiek op de grote datacenters vanwege het hoge stroom- en waterverbruik. En ook moet apparatuur vaak na een aantal jaar al worden vervangen. Nederlandse gynaecologen onderzoeken het gebruik van weenremmers om pijn bij endometriose te bestrijden. Bij endometriose groeit weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder... Patiënten kunnen te maken krijgen met verklevingen en vochtophopingen die kunnen leiden tot flinke pijn. In een eerste studie lijken de WRM'ers een positief effect te hebben, maar er is nog veel vervolgonderzoek nodig naar de effecten, ook op de lange termijn. De onderzoekers zijn nu op zoek naar financiering voor dat onderzoek. Het weer in het noorden en de noordoostpolder kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Verder overwegend droog en bewolkt, Met vooral in het zuiden zon. Het wordt 7 tot 11 graden. Morgen op meerdere plekken mist. Vooral in het zuiden is er dan zon. En het wordt maandag 3 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 Vooral bekend als Corny van der Bos, geboren in Den Haag op 16 januari 1937 en overleden in Amsterdam op 7 april 2002, Was een Nederlandse zangeres en ze zong een overwegend uh, Nederlandstalig repertoire. En ze begon haar carrière in het uh, Afro Kinderkoor en maakte haar solo debuut in februari 1960 voor het KRO radioprogramma Springplank... Waarin ze Franse chansons zong. Twee van de liedjes zijn, uh, die ze zongen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 Mexico, Mexico.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 en die je nooit hebt gevonden, ik zoek haar ook en te zo zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn, en god ik heb je soms gehaald.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 weet is heel die zomer alweer lang voorbij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 Voor jou mooie liedjes oud maar houdt radio aan. Shout for y'all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 het asfalt in de stad, en bij het lido zijn de blinden voor het raam van baan. Dan gaan we kijken naar het sprookje liefdesgaan. Zo arm in en ik lachende naar alle kant als kinderen, zo blij het licht weer brand Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan wij kijken naar het sprookje die verstaan Maandje in haar volle luister is weer present, laat mij zien hier in het duister hoe mooi je bent.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 Voor ons lag een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken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 als de dag begint, als de dag van toen hou ik van jou, mis geen oprechte en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar en verloren daar, met stil verlangen naar weer een dag als toen, waarop ze zei, jij bent mijn leven, staan mijn zijde. En wat, wat er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 Ja, wist ik veel. Nu ja, waar? Volgende morgen loop ik in de Leidse straat. hoor ik achter me zeggen, daar gaat die viezerik. <platform amounts> aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die leefjes avonds, op het plein. Niemand kan zich beter mensen dan een Amsterdammer te zijn. Er staat een huis aan de gracht in oud-Amsterdam.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 Nummer en uh, opname 1975, maar eerst hoort u hier uh, een, uh, een gecoverde plaat. Hier is Willeke al, Wilke Alberti, ja de dochter van, uh, van, hè, ja, u weet het wel hè. Willie Alberti, Wilke Alberti, 1960 1960 zong zij uh, Norman. Ik wens u nog een hele fijne zondag en zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik bedank nog eventjes Koor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Nog een fijne zondag en misschien tot ziens. Nora.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 Ik dacht aan morgen was verder. Het is echt een romance, een mooi verhaal. Het is echt een romance van vandaag. Hey, die worden, en ik klaar, ik kom er Dit is ZFR.